ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Hallo, ik ben Freya Geisling van Atelier Freya Geisling. Ik ben 55 jaar en ik ben Houdsmit in Steendorp. Ik kan je een voice with rhythm man. que je crois Je te donne toutes mes différences tous ces défauts qui sont autant de chance. On jamais des standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que je, ce que je vaux I can give you the force of my ancestral pride But will you go En die... Je donne ce que j'ai ce que je vois Goedenavond, welkom bij Radio Barbier, alweer ondernemend Kruibeken. Vandaag hebben we een gesprek met Freya Gijsselink. Een goeie avond, Freya. Goedenavond. Ik ben blij dat je hier bent op deze, op deze avond. We gaan het hebben over Atelier Freya Gijsselink. Dat is een hele mooie naam, maar dat zegt niet veel. Wat is dat juist? Uh, ik ben Goudsmit. Uh... En ik heb mijn atelier in Steendorp. Mm -hmm. uh, ja, dat dus, dus is eigenlijk... Uh, ben jij uh, maker van juwelen? Ja, dus eigenlijk de... alles wat te maken heeft met juwelen. Uh, herstellingen, uh, knopen van parels, nieuwe ontwerpen maken. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken met juwelen. Rond armen, benen, oren, nek, alles, paak, alles al, al het soort juwelen dat je maar kan indekken. Ik zag op je website dat je niet uh, van gisteren begonnen bent, maar dat het al een tijdje is. Ja, ik heb uh, eerst dertien jaar op, op een atelier gewerkt in Gent en uh, sinds 2001 ben ik zelfstandig uh, thuis. En uh, waarom heb je na dat atelier voor zelfstandig thuis gekozen? Ja, eigenlijk omdat mijn baas die ging verhuizen. Mm -hmm. En uh, ik werkte in Gent en die ging eigenlijk naar ja, veel verder. En dan heb ik besloten van, uh, het toch maar thuis te proberen. Uh, ik had mijn atelier en ik had een bureau. Dus uh, ja, de, de mogelijkheid was er ja. om thuis te beginnen. Je doet het nog altijd enkel en alleen jezelf? Ja. Dus uh, geen hulp, geen extra's. Nee. Dus dat wil zeggen, zowel de, al, alle administratieve zaken die erbij komen, dat is allemaal voor vrij uh, jaar. Ja, ja, ik allemaal, doe alles alleen. Dat zit allemaal in één persoon uh, verscholen. Uh, die interesse voor uh, goud, zilver, juwelen, van waar is die dan gekomen? Ja, eigenlijk in het middelbaar ben ik beginnen zoeken naar iets creatiefs voor mm. te doen met mijn handen. En eigenlijk ben ik ja, bij dat terechtgekomen. En ben ik in het derde middelbaar ermee uh, begonnen. Ja. Eigenlijk was dat vroeger een mannenberoep. Want er zaten eigenlijk nog niet zoveel meisjes dat ik begon. Mm -hmm. En heb ik dat tot in de zevende specialisatiejaar uh, afgewerkt. En nu maak je unieke, handgemaakte kwaliteitsjuwelen? Ja, het is echt wel van, uh, van alles, hé. van een klein klompje hout mm -hmm. of zilver, want in zilver doe ik het ook. Ja. Uh, tot eigenlijk het volledige juweel. Ik heb wel hulp van een zetter, hé, mm -hmm. want uh, stenen zetten, dat is eigenlijk een beroep apart. Uh, dus ik maak de juwelen af, totdat, ze, totdat de stenen kunnen gezet worden en dan gaat hij naar de persoon die de stenen zet. Uh, het unieke, waar schuilt zich dat dan in? Ja, eigenlijk in de unieke ontwerpen. Ik maak nooit twee keer hetzelfde. Ja. Of toch bijna nooit. Het kan misschien wel gelijkaardig zijn, maar het is nooit identiek hetzelfde. Dus iemand die met een juweel van Vrija rondloopt, is waarschijnlijk de, alle, de enigste op, de, op deze planeet die daarmee rondloopt. Ja, inderdaad. En handgemaakt. Ik uh, kan me niet voorstellen dat er geen machines voor gebruikt worden. Ja, we hebben wel machines, uh, pletwalsen en trekbanken en uh, ja, een soort uh, lasapparaat, uh, een beetje van alles. Want ik, ik, ik zag daar termen verschijnen, maar misschien komen we daar, uh, daar straks nog uh, uh, aan toe. Puktoestel, rodineren. Ik dacht bij mezelf, dat moet ik eigenlijk allemaal aan Freya vragen, wat dat is. Uh, maar misschien is dat nu nog niet van... Ja, we gaan het al vragen, een puktoestel, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een soort uh, laserapparaat mm -hmm. waar dat je stukjes mee kan samensmelten. Of als er juwelen zijn waar dan geen warmte aan mag komen, waar er stenen in zitten die nu mogen verwarmd worden, dan kunnen er ook aan werken met dat puktoestel in plaats van er effectief aan te solderen. Maar dat heeft ook zijn vaardigheid natuurlijk. Het is niet zo van. Ik typ even de coördinaten in op het scherm. en het machine doet het wel. Nee, nee, nee, nee. Dat is ook door een microscoop. En kan dat zo wat moeilijk doen? Nee, nee, nee, tuurlijk niet. We gaan de volgende keer er televisie bij halen. Dan gaat het misschien iets beter lukken. Rodineren, wat is dat dan? Dat is wit-goud. Dat wordt meestal. ja, rodineren noemen ze dat nu. Vroeger was dat rodieren. Dat wordt meestal witgoud. Wit dat heeft meestal een gele schijn. Mm -hmm. En dan krijgt dat een laagje rhodium in een bad. En dan ziet dat mooi wit. Ondernemend kruipbecken. Loyaal en lokaal. unieke, handgemaakte, kwaliteitsjuwelen, dan denk ik, ja, dat is niet voor mijn portemonnee. Oh, dat is voor iedereen zijn portemonnee. Je geeft eraan wat je wilt eigenlijk. Hè. Je mm -hmm. kunt, ja... Je gaat van het kleinste oorbellen, het fijnste, kleinste ringsje... Uh, tot, inderdaad... Uh, tot wat je wilt, ja. ja. Dus eigenlijk kan, kan iedereen bij jou terecht. Ja, toch wel. Want ja, ja ik maak ook unieke juwelen en hè? Dus, uh, als mensen uh, zeggen, ik wil, ik wil eigenlijk eens zien, ik wil eigenlijk eens iets kiezen. Wat, kan dat bij jou? Uh, ja, ik heb wel zelf een collectie. Mm -hmm. uh, het is nooit mijn ambitie geweest om een hele grote collectie te maken. Dus dat is echt wel beperkt. Maar heel veel mensen komen gewoon bij mij, mijn idee. Mm -hmm. En dan werk ik er iets rond, uh, dat toch mijn eigen... Mijn eigen ontwerp wordt dan. Want ik las dat je eigenlijk het liefste op die manier werkt. Ja. ja. Iemand heeft een idee. Hoe, ik kan me voorstellen dat er gekke ideeën bij zijn. Iemand heeft een idee en die gaat bij jou dan... Hoe, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Stel je voor, ik heb vandaag een idee. Ik wil een ring dat toch iets met, met radio te maken heeft. Hoe gaan we dan, dan, dan verder uh, werken? Of, of ja, ik wil iets, ja, ja, iets, uh, iets met muziek zo, dat, dat muziek uitstraalt. Ja, dan ga ik zelf uh, met een tekenblok pakken en mm -hmm. uh, zelf wat uittekenen en denken. Want ja, je moet er wat tijd laten overgaan ja, ja, voor, uh, voor een ontwerp uit te werken. Hè? En dan teken ik wat van alles mm -hmm. en uh, ja. En, dan, en zit er iets tussen dat jij heel mooi vindt? En dan, dan wordt dan in overleg, ja. ja, ik zou een beetje dat eraf doen ja, dat dat er kan bij, allemaal. dat ja. erbij doen. Dus het is ook niet zo dat ik, ik vraag er vandaag en morgen, is dat klaar? Dat nee, kan, nee, nee. Dat nee. kan ik me niet voorstellen dat dat, uh, dat, dat nee. zo, zo gaat. Gebeurt dat eigenlijk vrij frequent, dat mensen met een idee bij jou komen? Ja, eigenlijk constant. Dat is eigenlijk de main, de main, ja. de main business dan. Ja, ja, ja. ja ik, ik heb dus zelf ook wel wat ontwerpen die ik gemaakt heb. En dikwijls gebeurt dat ook wel dat ze zeggen van ja, kijk, dat zie ik graag, maar kunnen dit of dat eraan veranderen of toch altijd een idee van de klant dat erbij komt. Of ik zie bijvoorbeeld een, uh, een mooie foto van een juweel en ik zeg van ja, ik wil zoiets gelijkaardig, maar niet met die blaadjes er rond. Ja, dat kan allemaal, ja. Oh, ja. Alles kan echt. Alles, alles, alles kan, maar alles heeft zijn prijs ook. Alles heeft zijn prijs, ja. Uh, die prijs wordt die bepaald door het aantal uren werk eraan en, en de grondstoffen, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het aantal uren en ja, het gewicht van de grondstoffen en ja, het materiaal dat erin kruipt. Zijn er dan, hoe omschrijf je dan je juwelen? Niet alleen handgemaakt, uniek uh, en uh, kwaliteitsvol, uh, Leunen ze aan naar modern of meer traditioneel of het is een meng mengelmoes van alles? Het is eigenlijk een mengelmoes, ja, want je hebt mensen die nog voor een gewone klassieke entourage komen als voor ja, moderne juwelen. Mm -hmm. Het is eigenlijk alles. Dus entourage? Leg mij uit. Ja, als dat is eigenlijk met, de klassieke verlovingsring van vroeger. Als je moeilijke met, woorden gebruikt, dan wil ik het weten. Met uh, een middensteen en allemaal kleine steentjes rond, rond ja. dat is een entourage. Dat, dat is een entourage, uh, maar het hoeft niet, niet op die manier nee. uh, gemaakt te worden. Je zei net heel overtuigend, het is niet alleen goud, maar ook zilver. Belangrijke plaats ook binnen, binnen jouw atelier? Ja, ja, want dat is alleen het verschil in het budget. Dus er mm -hmm. zijn sowieso mensen die liever zilver zien ook. Of die, die het niet kunnen betalen in het goud. Dan, ga, ja, dan is het in het zilver. Want we moeten, we moeten eerlijk zijn, vandaag de dag. De goudprijs. Ja. Amai mij met een wrak. Ja, het is zo. Ja. Is het dan zo dat jij mijn een stapeltje goud in de kluis legt? Een klein beetje. <laughs> Klein, Ik heb wel een beetje voorraad. klein, klein, klein beetje. Maar niet met, met, met kilo's, nee, waarschijnlijk. Nee, nee, Oké. Okay. Nee, nee. Goed, dan, dan weten we dat ook weer al, dat we niet met kilo's tegelijkertijd uh, moeten uh, gaan vragen. Unieke stukken. Zie je dan toch niet altijd van... Het is, aan de, is, het is van de hand van Freya. Zit er niet altijd een beetje je eigen stempel in? Ja, meestal wel. Tenzij dat ze echt specifiek iets vragen... Uh, dat ze mijn, echt met een foto afkomen en dat ze mm -hmm. zeggen van ja, verandert dit of dat? Ja, dus, dan kunnen ze misschien dat niet zien. Maar meestal mijn, de dingen waar dat ik een verandering aan breng, of dat ze zeggen van ja, maakt mij echt zoiets, dat, dat zie je meestal wel dat ik dat gedaan heb. Ja. Ik heb zowel mijn eigen stijl. Een stijl waar dat je ook fier op uh, mag zijn, want ik, ik... Ik ben even naar je portfolio gaan, gaan kijken. Daar staan een aantal zeer mooie stukken op. Uh, maar je vertelde me net voor het begin van, uh, van de uitzending dat je een nieuwe website hebt. Ja, ja. Um, hoe, kunnen we jouw, uh, hoe kunnen we jouw stukken bekijken nu? Uh, op uh, www.atelierfria.be. Oké, okay, dat gaan we onthouden. www punt en Freya is F R E Y A. Ja. Wat uh, brengt de toekomst Freya? Wat, uh, heb je nog dromen binnen jouw uh, juwelen ontwerpen of? Goh, dromen ja, dat ik nog heel veel mag ontwerpen eigenlijk. Mm -hmm. Dat is uh, het belangrijkste zeker deze tijd. Uh, ja. Dat gaat inderdaad niet zo goedkoop meer is. Dus uh, is het bijvoorbeeld een droom dat je zegt van, ja, ik zou uh, eens een juweel willen ontwerpen voor een bepaald iemand. Of uh, zijn er al bekende mensen bij jou langs geweest? Bekende mensen? Of misschien bekende kruibekenaar, dat kan ik me wel voorstellen, dat die wel al eens bij jou zijn geweest. Ik niet. Nee, we houden, we, houden het, we houden het bescheiden en dat siertje vrij, ja. uh, zeer mooi. Nog even over dat uh, zilver. Is het een trend om iets meer zilver te gaan uh, gebruiken? Nee, eigenlijk is de trend meer goud. eigenlijk. Nu, uh, geel is tegenwoordig terug in. Ja. Zijn er ook bepaalde uh, evoluties in heel dat juwelengebeuren te merken? Bij, bij, bij mensen. Er worden, ik stel maar een, een voorbeeld. Hè. Er worden vandaag meer ringen gevraagd of meer oorbellen. Of, ja. Goh, dat is zo met zijn periodes. Ja. In het begin van het jaar heb ik heel veel hangers gemaakt. Mm -hmm. En nu zijn het weer wat trouwringen. Uh, ja. Dat hangt er zo wat een beetje vanaf. Voor welke gelegenheid worden er eigenlijk het meeste juwelen gevraagd? Eigenlijk trouwringen. Ja. Ja. En verlovingsringen? Gebeurt dat nog? Ja, dat gebeurt ook nog. zo. Maar bij mij wat minder, omdat dat met de hand gemaakt wordt, is dat natuurlijk ook wel wat duurder. Ja. Dus ja, dat is waar. Mensen kijken altijd een beetje naar hun budget. He. Ja, en wie zijn de klanten dan? Zijn die meestal mannelijk of, of vrouwelijk? Meestal vrouwelijk. Toch, toch de vrouwen die... Ja. En die gaan dan hun eigen juwelen een beetje uh, ja. ontwerpen. Ja, en ook heel veel uh, mensen die met oud goud komen. Wel, dat, dat wil ik eigenlijk vragen. Ik, ik heb nog... Uh, wat juwelen van, van mijn moeder liggen. Kan, kan je daar iets mee doen? Of, want ja, ik kan me voorstellen, dat is allemaal niet dezelfde karaat. Hè? Nee, uh, meestal kun je er wel iets mee doen, want in België is het meestal allemaal 18 karaat. Ja. Er zijn uitzonderingen van 14 en 9, dat gebeurt ook wel. Maar dat, daar maak, met 14 kun je ook nog wel iets maken, maar 9, dat is echt niet, ja. niet zoveel. Dus, uh... dus stel, ik heb een... Uh... Ik heb de trouwringen van mijn ouders. Die zijn beide overleden. En uh, ik wil daar iets blijvend voor mezelf van, uh, van creëren. Piece of cake? Ja. <laughs> ja. Ja, ik doe dat echt heel vaak. Dus, ja. Uh, ja, maar, luisteraars, je, je zou eigenlijk Vrija moeten zien zitten. Die, echt, die kijkt zo naar mij van... ja. Dat is, dat is normaal, maar wij vinden dat allemaal niet zo normaal. Uh, Vrijja, ik, <lacht> ik vind dit een uh, geweldig ambachtelijk uh, beroep. En ik had ook niet verwacht dat, uh, dat we hier zo iemand in de studio gingen uh, hebben. Je uh, doet dit fulltime? Ja. Dat wil zeggen, s'morgens wakker worden, een tasje koffie drinken en dan aan de slag. Ja, achter mijn werkbank. Ondernemend Kruipeken.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 Your head, if not for me, then you'd be dead. I picked you up and put you back on solid ground. But if I go crazy. Ja, heel veel geduld en ja. Is er dan een, soms geen dag bij waarop iets mislukt bijvoorbeeld? Oeh, ja, dat gebeurt soms wel, ja. <laughs> maar, maar uiteindelijk geen ram dan? Of? Nee, nee. Ik moet zeggen, de laatste jaren ja, had ik voor mezelf wel uitgemaakt, zo de laatste tien jaar, zo van ik moet veel rustiger werken. Ja. Want ja, ik, heb ook voor, al, ik werk nog voor winkels en ja, er zit dikwijls wel druk achter. En ik heb voor mijn eigen uitgemaakt, ik moet echt rustiger beginnen werken, want anders mislukt het soms wel al eens. Ja. Het is niet dat het overkomelijk is, maar ja. Je werkt voor uh, winkels. Zijn dat dan uh, lokale juweliers of uh, mensen die op internet dingen verkopen? Of, uh... Nee, dat zijn lokale juweliers, maar niet hier in deze omgeving. Uh, niet in deze omgeving, maar die... die verkopen dan de Freya-collectie. Nee, daar doe ik eigenlijk vooral herstellingen voor. Oké, okay. ja, het, het, het is heel uitgebreid en uh, uh, uh, heel, heel fijn om uh, allemaal te horen. Je doet dit fulltime, dag in, dag uit. Ik hoop dat je dan toch nog een beetje tijd maakt voor jezelf uh, ondertussen dat het niet allemaal opgeslorpt wordt door het goud en zilver dat daar ligt. Heb je tijd voor hobby's ook nog? Uh, ja, gaan zwemmen. Uh, dat denk ik. Maar gaan wandelen. En, uh, ja, ik ben lid van Markant, dus uh, ik zit daar mee in het bestuur uh, van Kruibeken. Dus uh, daar hou ik me ook mee bezig. We blijven nog eventjes bij de juwelen. Ik las iets over projecten. Je beschouwt een juweel maken als een project, heb ik. Ja, Versta ik goed. Ja, de grotere werksjes waar je zo wat langer aan zit, dat zijn wel projectjes want waar je over moet nadenken. Dat je echt wat moet uitschrijven op voorhand van ik ga het zo doen of zo doen. Want je kunt een juweel op verschillende manieren maken. Hè. Je kunt dat echt vanaf... Het begin met een klein klompje goud of zilver, mm -hmm. maar je kunt dat ook in 3D laten doen. Als je zegt, van, uh, er steekt veel te veel tijd in als ik dat echt met mijn hand doe, dan mm -hmm. kun we dat in 3D laten tekenen en laten uitprinten. Of ja, je kunt ja, ook deel. iets maken in de was, dat een soort plastiek. Ja. En dan kunnen we dat ook laten gieten en dan de afwerking zelf doen. Je kunt dat op zoveel verschillende manieren doen, uh, dat je echt soms wel over sommige dingen serieus moet nadenken. Heb je voor uh, die grote zaken, uh, heb je dan vaste klanten daarvoor? Of mm. nee, kan iedereen zijn? Dat kan iedereen zijn. Ja. Je, heb je heel veel vaste klanten? Ik heb er een paar, ja. ja. Die echt wel zo regelmatig is komen. Mm -hmm. En uh, je moet, ja, om, om de business draaiende te houden, laat ons een kat, een kat noemen, moet je toch altijd wel nieuwe klanten bijzoeken of... Gaat dat vrij automatisch na al die jaren? Ah, wel, dat gaat eigenlijk wel vrij automatisch, moet ik zeggen. Ja. Ik maak nu, alleen op uh, Facebook zet ik ook wel regelmatig iets. En meestal als ik daar iets nieuws op gezet heb, dan krijg ik zo altijd wel reactie van een paar mensen. Van, oh, Ik ga toch eens langskomen of dit of dat. Dus, uh... stel, stel je nu voor, uh, mijn vrouw is nu aan het luisteren naar dit programma en ze zegt van hm, ik heb hier nog tenen en tanden liggen, ik, uh, wil, ik wil eigenlijk daar ook iets mee doen. Wat doen we? Bellen we jou eerst of uh, hoe gaat het in zijn werk? Ja, ik werk eigenlijk alleen op afspraak, mm -hmm. uh, dus het is best dat je mij altijd contacteert via het telefoon of uh, ja, via messenger of via een mailtje uh, voor een afspraak te maken. En het is altijd, de eerste afspraak is altijd vrijblijvend. Hè. Ja. Uh, niemand is iets verplicht. Zijn er ook projecten waarvan je zegt, ja, daar begin ik echt niet aan? Goh, of is het toch Voor... iedere keer een uitdaging? Ja, zo? het is altijd wel een uitdaging. Het is eigenlijk zelden dat ik zeg van... Ja, er begin... Ik heb soms wel eens achteraf van... Goh, waar ben ik aan begonnen? <laughs> dat kan, ja, dat kan ik me Maar als dat dan goed lukt, dan is het al plezant, natuurlijk. Hè? Want als je... Ja, ik kan me voorstellen dat als je ergens bent en je ziet je eigen juweel dan, dat dat wel heel fijn moet zijn ja, om dat, dat te zien. Dat dat eigenlijk... Het mooiste is uh, dat je kan hebben. Ja, dat is wel plezant, dat de mensen dat aan dragen. Hè? Want sommige mensen kopen wel een juweel, maar durven het niet aan te doen of zo. Ja, ik ken er ook zo'n paar uh, die zeggen van, ja, ik ga het niet aandoen, doen. Het, het is veel te duur. Ja, wel, het is dat, je moet het wel dragen natuurlijk. Eh, want een juweel, kan je dat eigenlijk altijd dragen, vind je? Ik vind dat je dat altijd kunt dragen, ja. Mm -hmm. Zijn er ook mannen die uh, juwelen dragen? Die... Ja, ja, tuurlijk, maar er zijn er weinig die echt, ja, bij mij toch, hè, die um, buiten een trouwring iets anders dragen. Ja, het is niet zo van een ontwerpje van, ja, nee, nee, nee. Dus echt de, de, de vrouwen die, die bij jou langskomen. Okay. Well, daar, misschien, misschien moeten we daar, uh, beste luisteraar, ook wel eens uh, uh, veranderingen maken. laat ons uh, Freya eens uitdagen met... Uh, met een, een vraag naar haar toe, een ontwerp. Ja, dat, dat lijkt me fantastisch om dat een keertje te doen. We hebben het al over nieuwe klanten gehad. We hebben het ook een beetje over de toekomst uh, al gehad. Je bent al hoe lang bezig met het maken van ju juwelen en, en, en dergelijke? Uh, ik denk 36 jaar nu, denk ik, ja. 36 jaar dan. Ja, ja, ja. Dan is de stapel juwelen, denk ik, niet meer te overzien. Voor mezelf. Ja. Dat valt nogal mee, want ik heb die eerste jaren eigenlijk geen een tijd gemaakt om voor mezelf iets te maken. En dat is dus zo uh, Nu heb ik er wel de laatste jaren wel een paar gemaakt. Zo. Je hebt er een paar gemaakt, dus nu ga ik eventjes terugkoppelen. En uh, je gaat de vraag stellen, hoe lang doe je er eigenlijk over om... Een, laat ons aannemen een hanger te maken, de grootte van een uh, 2 euro stuk... Er moet ja, moeten wat rondingen aan... zijn. gewoon iets, iets niet speciaals. Maar ben je daar een hele dag mee bezig? Ja, toch wel. Zo. En dan afhankelijk of dat er stenen in moeten of niet. Uh, want zettingen worden ook allemaal ja, volgens de steen of de parel gemaakt. Dus dat wordt ja, allemaal aangepast. Hè. Dus het is niet zoiets dat je standaard... Mm -hmm. Als ik nu... Uh, in dat juweel van mij ook een aantal steentjes wil. Ik wil daar rode steentjes in. Ja, ik ken niks van juwelen, dus dat merk je nu dus heel goed. Uh, die steentjes, uh, kunnen ze daar bij jou ook kiezen van wat er allemaal mogelijk is, van, ja. van kleuren, kwaliteiten enzovoort? Ja, ja inderdaad. Ja. Gaande tot uh, kleine diamantjes? Uh, dat, uh... Ja, alle soorten, maten. Ja. Nu we het uh, heel even hebben over uh, diamanten, die zijn nog altijd vrij duur, maar ik zag onlangs een reportage, ik weet echt niet meer waar en wanneer ik uh, het gezien heb, maar dat men diamanten nu ook maakt, uh, artificieel eigenlijk. Ja. Uh, leg me eens uit uh, hoe, hoe dat kan, want daar begreep ik helemaal niks van. Ja, dat zijn uh, Lapgrown uh, diamonds. Hè, lab -grown is... diamonds, ja. ja, dat is het. Die uh, worden eigenlijk uit dezelfde materie gemaakt, uit koolstof, maar dat wordt in een laboratorium gemaakt. En eigenlijk dat is het? En dat is het, maar het lastige is bij ons, wij zien het verschil niet, maar ze zijn wel heel goedkoper. Dus uh, voor ons is dat iets lastig. Dat is een zeer moeilijke, ja. Dat is een hele moeilijke, ja. En er is een discussie van, zijn het echte of zijn het geen echte? En daar zijn ze nog altijd niet uit. Ja, ik, ik denk dan altijd van, die die in, in de natuur eigenlijk ontstaan zijn, ja. lijken mij de echte die in een ja. lab uh, dan weer minder, want die zijn, ja, die zijn gemaakt. Ja, voor mij ook, maar uh, tijd zal het uitwijzen. Uh. Uh, wat is jouw favoriet eigenlijk qua juweel als je nu zelf zou mogen kiezen? Heb jij iets waarvan je zegt van als ik een juweel maak voor mezelf, moet dat en dat erin zitten? Nou, wel, nu heb ik iets liggen eigenlijk. Tourmalijn vind ik heel schoon. Dat heeft hele mooie verschillende kleurschakeringen. Van groen tot blauw tot roze. En dat zijn echt mooie kleuren. ja. Aan me voorstellen. Je hebt het niet meegebracht, we kunnen nee. het ook, we kunnen het ook niet, niet laten zien. Maar Toermalijn, ik ga het eens een keertje opzoeken hoe dat het eruit ziet. Cute letters and holding up your signs. Do you really think if we all just held hands, the fighting would cease that we bring in a peaceful and bright new age? You're on your own. You know there's nothing that we need. And watch the world go to shit I uh, got a few more things up my sleeve But For one thing I still got a voice And I can still make a difference Standing by what I believe You know sometimes it's easier to forget how We still have some power Than to wield it when it counts Oh grab my hand We're gonna try every way we can 10,000 feet at Marching through the streets 10,000 people coming Picking up their feet Ten Je bent van Steendorp, dat is nog altijd Groot Kruibeke. Laten we onze kat een, een kat noemen. Een vraag die ik ook aan heel veel ondernemers stel, de samenvoeging nu hier binnen Kruibeke met Beveren en zo, biedt dat ook voor jou misschien wat extra mogelijkheden? Ja, misschien wel, maar dat ik uh, lid ben van Markant Kruibeke, denk ik wel dat dat misschien uh, in de toekomst wel wat, misschien ook wel wat klanten kan opleveren. Waarom uh, koos je eigenlijk om uh, bij Markant Kruibeke te zijn? Is dat om de andere ondernemers wat beter te leren kennen? Of? En ja, en ook ja, door Annemieken eigenlijk. Annemieke die heeft ja. mij zo aangesproken. En, uh, ja. Dat bevindt mij direct eigenlijk. Ja, zij doen ook uh, heel wat acties waarmee waarschijnlijk ook jij uh, bekend bent. Kan er iemand uh, die zegt van ik, ik wil dat eigenlijk een keer zien bij Freya, kan dat? Ja. Zijn, er, zijn er dagen waarop je zegt of, of één keer per jaar van ik doe de deur eens open en ik laat mijn kunsten eens uh, zien aan uh, wie dat wil? Ah, wel via Markant heb ik dat al uh, heb ik twee keer dat gedaan, uh, mm -hmm. maar mijn atelier is niet zo heel groot. Ermee is het zo wat beperkt, mm -hmm. uh, maar ik zal dat in de toekomst waarschijnlijk nog wel eens doen. Ja, je hoeft eigenlijk ook geen zeer groot atelier te hebben, hè? Nee, nee. Het, nee. <laughs> nee, maar voor de mensen het te tonen is ja, het soms wel lastig. Ja. Allee, om, om, om het inderdaad uh, echt uh, mooi uh, te laten zien. Ja. Op, op foto is het natuurlijk ook altijd wel zeer mooi. Hè? Ja. Um, is er een markt voor juwelen online? Uh, ja, er wordt eigenlijk wel wat online gekocht. Hè? Maar dat, ja, dat is meer de, de fijnere dingen, denk ik. En een ketting en een hangertje. Maar uh, ja, een ring moet dat passen. Hè? Dat, allez, ik vind dat koop je niet zomaar online, vind ik. Je mm -hmm. moet dat kunnen passen, want het is dikwijls dat ze dat nadien... Ja, wel ergens moeten gaan voor hem te laten aanpassen. Hè. Is dat moeilijk, zo'n ring aanpassen? Uh, er stikte wel wat tijd in. Ja. Dat is niet op vijf minuten gedaan. Oké. Okay. Nee, maar dat heb ik nu ondertussen al lang door, dat een juweel maken uh, een werk van geduld is. Ja, zeker en vast. Ja. En, en het je... is ook allemaal... Ja, elk juweel is anders. Hè. Want als je een herstelling doet ook... Uh, je weet niet bij welk soort soldeer dat de vorige eraan gesoldeerd heeft. Dus alles kan uit elkaar vallen. Je weet echt niet. Allee. Een herstelling is dan eigenlijk nog helemaal iets anders dan een nieuw juweel. Hè. Een nieuw ju juweel steekt dezelfde in elkaar. Dus je weet wat je eraan gedaan hebt. Ben je soms ook zo eerlijk om te zeggen, van, ik kom met een juweel bij jou binnen, dat stuk is, uh, en men vraagt om te herstellen, dat je zegt van... Hmm, dat juweel is eigenlijk, ja, qua waarde is dat eigenlijk uh, niks. En, of gebeurt dat niet? Ja, als iets echt zo versleten is, ja. Ja, dan durf ik dat wel zeggen. Van ja, kijk, dit is echt de moeite niet meer. Ja. Uh, want kan ik dat nu repareren, maar volgende maand is dat weer kapot. Zoiets. Hè. Ja. Of als ze nu echt mee uh, een fantasie willen, ja. ja, dat gebeurt ook. Soms kan ik dat repareren, maar soms ja, gaat dat echt niet. Hè. Zijn er hier eigenlijk uh, in de regio veel uh, goudsmeden zoals u? Uh, ja, je hebt er toch wel wassen. Alleen in Steendorp ben ik nu wel de enige. Mm -hmm. Maar uh, ja, wijndrecht Beveren, uh, er zijn er toch wel wassen. Uh, vroeger was uh, juwelier, was tegelijkertijd ook een goudsmid. Uh, heel veel in het verleden, denk ik dan. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel juweliers nu zeggen van... Ik verkoop mijn juwelen en herstellingen geef ik door. Uh, ja, heel veel juweliers waren eigenlijk uh, horlogemakers. Ja, dus uh, heel veel juweliers geven hun juwelen uit voor te repareren. Uh, komen die ook bij jou terecht? Ja, die komen ook bij ja. mij terecht. Ja. Dus uh, dat is ook een vaste stroom van uh, juwelen dat, uh, ja. dat uh, bij jou binnenkomt. Ondernemend kruidbeke. Goedenavond. Des gré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coque, un café. Petite fille Afghan. Inclus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la, la violence éternelle à 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel cible est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant, pulvérisés sur les de la violence éternelle. Éternel. Solon gagne Éternel. mon rêve américain, moi plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans, cela où tu jamais lis le courant. Poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il, finalement colosse au pied d'argile. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Chers à canon, Deux étrangers au bout du monde Si différents Deux inconnus Deux anonymes mais pourtant Pulvérisés Sur l'autel la violence éternelle. éternelle Deux étrangers au bout du monde Si différents Deux inconnus Deux anonymes mais pourtant Pulvérisés de la hier Uh, we hebben al heel veel geleerd over juwelen. Maar zijn er nog andere trends die de laatste tijd uh, zich voordoen? Uh, ja, heel veel uh, herdenkingsjuwelen. Dus asjuwelen. Of uh, ja, als een partner is overleden, de trouwringen uh, samenbrengen. Of iets nieuw van maken. Of een hanger van maken. Uh, uh, of een tandje bijvoorbeeld. Uh, of een tandje. Ge ge gebeurt, gebeurt dat? Dat dacht, gebeurt nog altijd, ja. Dat, ja, ja, want dat ik, is... ik kan me herinneren dat ik dat zelf ooit <laughs> gehad heb, denk ja. ik. Ja, vroeger werd dat heel veel gedaan. Ja. ja, ja, ja. Maar die herdenkingsjuwelen, dat is toch wel iets van de laatste tijd dan? Ja, de laatste paar jaar eigenlijk. Ja. Ja. Uh, gebeurt dat ook soms met dieren? Ja, dat wordt ook uh, soms verwerkt haar van dieren. Ik heb soms ooit uh, is een tand van een paard, dat heb ik ook eens gedaan, ook eens verwerkt in een juweel. Ola. En nu ben ik bezig met uh, een ring te maken met uh, paardenhaar daarin verwerkt, van een paard dat overleden is. Dus Leg je is dat... Uit, dan, dan, dan probeer je dat haartje of die paar haartjes... Eigenlijk in dat juweel te steken maar dat moet een, en nog een beetje zichtbaar te houden? Of? Ja, ja, nu van apart, ja, dat paard, daar heb je veel haar van. Hè, dus dat kun je vlechten. <laughs> Oké. Okay. En dat kun je in een ring verwerken. Ja. Uh, die tand, toen heb ik ook uh, een soort omhulsel voor gemaakt, voor een ring. Uh, ik heb al een armband dat heb ik ook al eens gemaakt. Ik, ik, van een uh, wat ik me misschien wel kan voorstellen, is uh, een beetje assen. Van een overledene eh, om, om in een juweel te verwerken. Hoe wordt dat dan gedaan? Uh, ja, dan ontwerp ik ook zelf iets. Uh, maar je moet altijd zien dat, dat je een potje hebt ja. voor het in te steken. En, da en daar ga je rondbouwen dan? Of? Ja, meestal zorg ik dat ik... Want er zijn mensen die zeggen van kijk, ik wil een herdenkingsjuweel, maar ik wil niet zien... Niemand anders moet dat zien dat dat een herdenkingsjuweel is. Ja. Dus dan kun je een bloemetje maken of een soort potje dat niet echt opvalt. Een heel kleintje dan. Een heel kleintje dat niet echt opvalt, dat daar iets in zit, hè. Ja, je, kan bijvoorbeeld, oh, dat is een idee. je kan bijvoorbeeld een zonnebloemetje maken en in, in, in dat binnenste, ja, he, dat ja, is ja. een iets grotere kern, kan ja. je dan uh, ja, ja, zorgen ja. dat daar uh, wat assen van de overleden in zitten. Ja. Ook dat is weer uh, zeer interessant om uh, dat te weten. En ik, ik kan me voorstellen dat ook hier weer de luisteraar gaat denken van, oké, okay, dat weten we dan ook weer. Allen naar Freya Gijslink. Ondernemend Kruidbeke een Krijbeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons nog altijd in de studio, Vrije Gijsling, van atelier Vrije Gijsling. We zijn ondertussen heel veel te weten gekomen over juwelen, wat er juist allemaal mee gebeurt. Dat het in alle prijskategorieën kan, dat is een belangrijke, hè Vrije? Ja, dat, dat, ja, dat Inderdaad, want ik, ik, bij het zilverwerk die dat op de website staat, staan ook een aantal prijzen bij. En er zijn daar prijzen bij waarvan ik denk, hmm, dat is wel een heel mooie prijs. Dat is echt schappelijk. Uh, heel fijn om, uh, om dat te zien. Maar we gingen het hebben over de dilemma's. En uh, het zijn tien dilemma's die ik iedere ondernemer voorstel. Benieuwd hoe jij gaat antwoorden op die tien dilemma's. Het is echt niet zo moeilijk. Dus hier gaan we. Eerste dilemma. Waar kies je zelf voor? Is dat een goed glas wijn of een lekker biertje? Uh, een goed glas wijn dan. Oké. Okay. Ik zie dat je geen grote alcohol bent. Nee, dat zag ik aan het antwoord al. Goed. Vraag twee is uh, jouw vakantie. Nee, ik, neem dat, ik neem aan dat je toch ook wel eens uh, vakantie neemt. Jouw vakantie, mag die avontuurlijk zijn of mag een relaxte vakantie zijn? Alle twee eigenlijk soms. Een beetje avontuur mag er altijd in zijn. Zijn ja. er favoriete bestemmingen? Zweden. Uh, oh. Ook een beetje met juwelen te maken of niet? Uh, ja, dat gebeurt soms, he. dat je gaat wandelen en dat je iets vindt van een bladje of een bloemetje. Uh. Hmm, ja. Dus je, eigenlijk haal je inspiratie overal een beetje vandaan. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat is een vraag die ik je niet gesteld heb, maar straks, ja. van waar komt die inspiratie? Maar die kan van overal komen? Ja, eigenlijk heel veel uit de natuur, he. iets dat je ziet uh, onderweg of zo, uh, ja. Een blaadje, en dan de... ja. Een blaadje dat naar beneden valt kan al voldoende zijn om een Ontwerp voor een juweel te zijn. Ja, ja. ja. Of een van of. Ja. Maak je dan ook veel foto's? Uh, of, uh, ja, dat vallen wel mee. Hè. Of zit het, uh, het. zit in mijn hoofd, ja. het zit in het hoofd. Volgende dilemma. Uh, als ik per wagen rij, rij ik liefst met een personenwagen of een SUV. Uh, personenwagen. En dan qua eten. Geef mij maar een lekkere stoofvleesfriet of ik ga liefst culinair dineren. Uh, ja, ook alle twee eigenlijk. <laughs> maar dat mag. In dit programma mag dat, alle twee. Dus zowel stoofvleesfriet als culinair dineren. Dat allemaal. Okay. Als je zou sporten, dan kies ik het liefste voor een individuele sport of een groepssport. Individuele sport. Welke sport doe je? Zwemmen. Had je Zwemmen ja. en gaan wandelen. Oké, okay, dat zijn inderdaad wel wat uh, individuele sporten. En dan, in huis geniet ik uh, van gewone kamerplanten of van een bosje bloemen? Ook alle twee. Het wordt een moeilijke. <laughs> Het wordt een zeer moeilijke, deze. Oké, okay, alle twee dan. Um, vraag 8. Nee, vraag 7 zijn we nu, sorry. Als huisdier, mocht ik een huisdier hebben of mogen kiezen, dan kies ik een hond of een kat? Uh, een kat. Heb je een kat? We hebben een kat. En die noemt? Uh, Ares. Ares. Ares is de vertaling, is het Griekse voor... Geen idee. Goed, ja, dat, moeten de... we, dat, dat moeten we... Of is een god, god toch... God van de donder. Ja, god van de donder. Dat van de oorlog. We, of van de oorlog. Het heeft <laughs> in ieder geval iets met het verleden te maken. Vraag 8 dan. Ik voel me het beste in casual chique kledij, of gewoon casual, casual? Casual. Bij chique kledij of casual kledij, uh, is dat een verschil van juweel? Uh, voor mij niet, uh, maar voor sommige mensen wel hé. Hey. Als ze chiquer uh, opgekleed zijn, als ze een chiquer juweel dragen, uh -huh. Uh, of gewoon voor te gewoon werken. Iets anders, ja, ik draag altijd mijnzelfde juwelen. Mm. Uh, of dat dan nu chic is of niet. Ja, maar uh, ik vind ja, dat dat op alles kan. Alles, op alles kan uh, een juweeltje dragen. Ja. En dan, vraag negen. Ik denk dat ik ook daar het antwoord al op weet. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Draag ik mijn steentje bij? Het klonk heel overtuigend, de blik in haar ogen. U hebt ze niet kunnen zien, luisteraar, maar ik heb ze ondertussen wel gemerkt. Laatste vraag voor uh, vandaag: Mijn muziekkeuze is uh, meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Allebei. Ook allebei. Ja. We kunnen niet beter eindigen. Freya, mag ik je danken voor dit fijne gesprek en jullie veel succes toewensen met Atelier Freya Gijselijk? Dank u wel.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 En comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.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 Et puis après les dangers Et quand ils pris la main J'ai sorti la grande voix Et j'ai glissé sous le vent